Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Frank van der Lende. Dit is Veronica! En goede tekst, Veronica. Ja, ja, uh, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk. De beste muziek aller tijden. <tieding> Do, do, do. Jackson Live, uiteraard. Is she really going out with him? Radio Veronica's Live Club met Frank van der Lenden. Dan luister je naar Goede Goedenavond. Wies in de studio. Hallo Wies. Hey. De, de band Wies voor de Goede Orde. Yeah. Het is niet uh, één dame die een songwriter is. Nee, het is een band. Een band. Nee, we zijn er allemaal singer songwriters ook dan? Toch wel? Of is er één iemand die echt het voortouw neemt in liedjes schrijven? Dat is, die, die, is er. Uh, die is hier links en die zit daar. Hey, hey, Maar doe je dit wel samen dan uiteindelijk? Of ja. zeg je echt, we moeten het zo doen, jongens, en jullie voeren uit? Uh, ik, ik hoop niet dat ik zo overkom. Nee, dus, uh, ik schrijf vaak uh, eigenlijk een beetje het, het kampvuurliedje. Dus, dus uh, de akkoorden, melodie, tekst, hoe je het bij een kampvuur zou spelen. En dan uh, laat ik het aan de jongens horen. En dan als zij het ook iets vinden, dan gaan we het uh, verwiezen. Uh, oh. Ja, en dan gaat het dus echt... Ja, dan krijgt het echt die wiesjas. En uh, verandert het ook nog echt superveel. Ja, en uh, daar ja. ben je dan ook helemaal oké okay mee. Het is niet zo van... Oh, ik heb het zo bedacht en jullie doen er nu dit mee Nee Nee, nee, nee juist. Want ja, ik ben, ik ben niet de enige die wies is. Dus nee. uh, daarin hebben we elkaar ook nodig. En het is heel leuk hoe die liedjes dan ook uh, evalueren. Ja. ja. Zijn jullie het daarmee eens? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, prachtig. de ja. nee, setting dus in de studio is dus Jij zit een beetje aan de ene kant. Ja, ja, ja, ja. En jullie zitten een beetje aan de andere kant. Ja, Durf ook niks te zeggen nee, ja, precies, je moet knikken, ik toch? ook niet. Niemand nee. durft iets te zeggen. Inderdaad, nee. Zijn gewoon echt de bandleider. Mooi. Ja. Nee, nou ja, je bent ook de frontvrouw. Dus je staat. Hè, de, ja. Dat vind ik ook altijd wel. Ik hou er ook wel van als iemand echt een frontvrouw of een frontman. Dat je gewoon vooraan staat. Dat je voor je band staat. Dat voor je wat je zingt of wat je uitstraalt staat. Ja. En dat, is, dat, dat hoort er ook wel een beetje bij, dan, toch? Ja, nou ja. En het, het gaat ook allemaal over mijn leven. Dus dat inderdaad. Ja, daar moet je ook wel. Geloofwaardigheid is kennen. vrij belangrijk. Ja. En, zeker. Ook als het toch Nederlandstalig is, dan komt het nog meer binnen of zo? Ja. Of is dat vooral omdat ik beter Nederlands verstaan dan Engels? Um, dat weet ik niet. Ik vind, ik vind zelf het ook wel altijd een hele leuke puzzel hoe je iets aan de ene kant duidelijk en direct kan vertellen, maar dat het ook nog open blijft voor eigen interpretatie. Ja, want uh, dat, dat is wel weer dat... het directe van het Nederlands is ja. dat, dat die interpretatie mm -hmm. soms een beetje weg kan zijn. Ja. Heb je dat met, ik ga zo meteen uh, draaien als het gordijn valt, heb je daar veel mee lopen rommelen? Om het niet te direct te krijgen in het Nederlands? Um, Nee, de, daar was in eerste instantie uh, in de coupletten eigenlijk... dat ik dacht, ik, volgens mij ben ik te vaag. Is het oh, dat is niet ook duidelijk? het gevaar dat je weer bluf wordt, mijna. Uh, ja. ja. <laughs> nou ja, zou staat toch algemeen onbekend dat het te vaag was vroeger, vooral. Ja, ja dat is zoals gezegd inderdaad. Ja. Nou ja, dat inderdaad van... Uh, ja, ik, ik praat daarin wel in metaforen, maar uiteindelijk dacht ik... ja, volgens mij, volgens mij klopt dit gewoon. Is dit gewoon wat, wat het verhaal moet ja, zijn? Ja, dat het niet te cryptisch is. maar ja. dat, Misschien is, is het verhaal, verhaal soms ook wel vaag. Ja, toch? Dat ja. je het zelf ook nog niet helemaal weet, en dat het ook wel weer lekker is als je het zo kan overbrengen. en dat het dan helemaal dat het multi interpretabel is. Ja, precies. Ik denk dat het ook wel eerder, eerder in je hoofd zit. dat je denkt: oh, maar nu, dit gaat niemand snappen, nee. of dit is te vaag, of dit is te ja. Maar je dat kan de je de dan, dan ook weer toetsen aan hun, toch? Ja. ja. ja. Mm -hmm. En daarin ja, het outro het, het had niet duidelijker kunnen zijn. Oh, dat het hebben over iets duidelijk, dan is dat wel dit ja. outro. Oh, ja. uh, jullie zijn niet de gast in de liveclub. En dan moeten we natuurlijk ook even aanstippen wanneer jullie weer live spelen. We hadden het helemaal aan het begin van de uitzending al even over... dat jullie naar België gaan. Ja. Uh, maar ook gewoon de grote zaal in Nederland, toch? De Tivoli's. En, uh, Zeker. Het, wat, wat kunnen we verwachten dan? Is het dan wie is klein, wie is groot? Uh, hard, zacht? Uh, ga jij veel tussendoor kletsen bijvoorbeeld, Sean, Of is het gewoon een popconcert? Um, nou ja, het Leuk is, we hebben dus vorig jaar wel echt heel veel verschillende dingen gedaan. En uh, we zijn bijvoorbeeld ook weer uh, in kroegen gaan spelen. En, en dat zijn wel allemaal dingen die we nu in ons rugzak hebben gestoken... om, om ook weer uh, ja, toe te passen in die, in die nieuwe show. In we, ja, we gaan nu niet in de kroeg spelen, maar wel dat we, <laughs> dat we een beetje dat, dat gevoel erin houden. Wat, wat en, doe uh, je dan anders in een kroeg dan in een uh, Paradiso bijvoorbeeld? Nou, het was denk ik iets minder uh, ja, gelikt, letterlijk. Want ja. je hebt ook gewoon iets minder productie waar je op kan leunen. Dus we kwamen in de kroeg eigenlijk veel meer achter... dat hoe meer wij als muzikanten samen soort van spelen en samen energie geven... hoe meer dat dus dan ook overkomt, zeg maar. En ja. als je in een paradijs staat, staan... Nou, dan heb je dus ook heel veel andere dingen waarop je kan bouwen... om die energie te geven. Maar als, als wij nog steeds heel veel energie geven... dan wordt het alleen nog maar... Meer, zeg maar. Maar is het dan meer beter of wordt het te veel? Ja, daar, daar gaan we achter komen. Nee, ik, denk, ik denk nog steeds juist dat het uh, dat meer beter is. Het, is ja. het, het heeft gewoon weer wat elementen als hoe, hoe Wies uh, begon en hoe jij het ook uh, denken kent. En, en dat het gewoon wat losser en vrijer is. En uh, gaan ook met meer muzikanten spelen. En uh, ja, het, het, het, het gaat gewoon vet leuk worden. En, en hoe het kan dat het dan Ronda? dat het dan losser en vrijer is? Ik denk dat het ook wel veel met interactie te maken heeft. In ja. de kroegzetje heb je gewoon allemaal niet echt goed geluid... en het publiek staat hier zo, dus je bent gewoon continu van... Oké, okay, blijf erbij. Lang, dus je bent de hele tijd bezig met wat er gebeurt... en wat je terugkrijgt en hoe je daarop reageert. En ik denk dat dat meteen al een soort van spanning geeft... verrassing geeft, dus veel meer naar elkaar kijken... en op elkaar reageren in plaats van... we weten dit is vier maten, en dan ja. het ligt dit en dan dat... Ja, ja dat is ja. goed. Het is eigenlijk gewoon echt eh, iets meer improviseren misschien ook op het podium. Ja, zeker. Iets meer ook ruimte daarvoor laten. Dus ja. We gaan ook met twee extra muzikanten werken. Want voorheen was het, als je met z'n drieën speelt... maar je hebt wel, wil wel een soort van hele dikke productie draaien... dan moet je gewoon best wel nadenken over de techniek. En van, ah, maar dan kan ik met mijn linkerhand dit doen. En, jij en je, moet je laat ook wel deze... iets meelopen misschien dan, Precies, toch? Precies, en je laat track. iets meelopen. Ja. En nu hebben we letterlijk vier extra handjes op het podium. Dus die doen dat al. Dus eigenlijk loopt er nu bijna niks meer mee. Dus we ja. kunnen ook gewoon denken... Hey, Laten we dit nog een keertje doen. Het kan uit ofzo, de bos vliegen. He? Ja, het gaat uit de bos vliegen. Het <laughs> gaat echt goed. Dat is een goede <laughs> verkoopraad. Nee, maar dan kan je ook elke avond nog meer anders maken dan dat het anders is. Precies, mm -hmm. ja. Daar, en daar zijn we ook wel echt mee bezig. Om te kijken hoe kunnen we die show letterlijk elke keer net iets anders doen. ja, ja. Nou, En dus ja. in de ronde, dat is de grootste zaal van Tivoli Vredeburg. Ja. Voor de mensen die daar al nooit zijn geweest. Er zijn ja. zo'n 1800 man of zo kunnen daar wel in, toch? 1900. Mm -hmm. 1900 ja, ja, ja, echt mm -hmm. bizar. Leuk. Oh, spannend. Dat wordt de grootste show tot nu toe. Zal ik nog heel eventjes de data doornemen. Dat doe doe toch zijn. Uh, 5 maart hebben jullie een try-out in Leiden. Dan uh, naar Brussel, 7 maart. 13 maart is dus in Utrecht uh, in die grote zaal. Oostsport Groningen 14 maart. 26, 27 maart doen jullie Antwerpen, Nijmegen. Dan Paradiso 23 yeah. april. Ook yeah. bijzonder lijkt me te Amsterdam. En één uh, festival staat er al op. Met festival op Ameland. Ja. ja. Dat is ja. leuk. <laughs> toch? Ja, dat is ja. een heel leuk festival. Ameland, ik ben zo dol op eilanden ook. Ja, heerlijk. Want het he? idee dat je dan je speelt daar en dan zit je daar en dan kan je niet meer weg. Ja, weg. Ja, met allen ja. weg. Goed. Uh, ik ga voor, jullie, uh, voor, je, voor iedereen draaien hier. Uh, Als het gordijn valt, hoor je nu op Radio Veronica. En let dus vooral op het einde, dan wordt het heel duidelijk en een beetje punk. Ja, zeker. En dit is ook echt. We hebben zoveel zin om deze ook live te spelen. Jij ja, hebt uh, ook gewoon weer even aankondiging. Nee, maar het intro begint meteen met z'n Ik ga zeggen. Duidelijk punt zetten: Als het gordijn valt, van Wies, kom hem live checken bij de tour. Veel plezier. Een vinger wijst de hemel aan en dan richt die op mij. Ik stof mijn oude harnas af en stap buiten mijn lijf. Het boord is veilloos opgesteld, terug in het patroon. Waar ik mij nog eerder mat speel, dan een koning mij zal beroven. Ik hier nu echt En toch lopen ze Uit. Ik zet ze in elk ander licht, en kerf ze in mijn huid. Oh, alles wat je zegt. Alle inderdaad. Oeh, zo ja. En dan weer heel rustig zoals je begint eigenlijk. Ja. Ja, ja. mooi. mooi. Uh, wie is op Radio Veronica met Als het gordijn valt? Nou, dat valt voor jullie. Uh, want uh, het zit erop voor vandaag. Ah. Oh. Ah, ja, oh, dankjewel. Oh. Zeker, oh. Ja. Oh. Oh, ja, ja, Toch, ja. Oh, ja, die nee, kroeg in dan. Toch, uh, ja. ah, zo heet het album. Of ah, uh, uh, met een uitroepteken. Ik heb het ook gekregen. Het is een pop-up album. En ja. dat gaan mijn kinderen heel leuk vinden. Want er komt een soort ja, tekening van een, een, een zandloper. Een hand en een oog en een huisje. Komt zo... Omhoog. Het popt up. Pop, ja. Zeker. Ja, ja, dit is de limited edition. Uh, we hebben er slechts 500 van gemaakt. Echt? En we ik er heb er één van al. Van. Ja, ja. ja is er één ja. van. Achterop staat ook een nummer. Is allemaal handgenummerd, de hand, hand genummerd. Ja. Oh. Schrikkelijk werk. Weet u welk nummer ik heb? Of ik, ik weet het niet. Nee. Ik heb 497. Oh. Er komen komen er nog maar drie. Ja, 498. Oh nee, 500 ook nog. Denk ik. Ja, die, ja. ja, die is er ook. En waar gaan jullie dat deze verkopen? Gewoon tijdens de tour. Tijdens de tour, je, zou, je kan het ook op onze uh, webshop kopen. En in de platenzaken hebben we een indie only uh, vinyl gemaakt. Dat is, dit met, uh, dat is zonder pop-up, ja. maar wel met heel mooi gekleurd vinyl. Ja, te gek. Ja. Uh, wie is dus de gast in de club hier op Radio Veronica? Dank nogmaals. Uh, en ik heb voor je nog de police terwijl je naar buiten Dank jullie wel.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 Snelpakkers. Anders grijp je mis. Pak. Met de nieuwe Toyota c Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling. Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ekdop. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu. Frank van der Lende. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.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 my tribe. Wat een klassieker, hè? Een jonge klassieker, een jong-timer is het eigenlijk. Natasha Bedingfield, Natasha Bedingfield. Unwritten op radio, Veronica. Daarvoor nog de baas Bruce Springsteen. Born in the USA. Um, het is lekker een beetje rustig in de live club, daar hou ik altijd van. En dan kan ik extra aandacht vragen voor bepaalde platen. En ik had hier zin in, het kan ook door die ene carnavalspraak komen. Die mijn collega's Wouter, Frank en Maxi hadden gemaakt hier op Veronica. Ik had zien in het origineel, wel de live uitvoering natuurlijk, want het is een live club. Je hoort nu het goede doel. Ik kan niet langer blijven Achteravond Funky Town Lips Inc. Dit was hem weer voor deze week. Ik meld me uiteraard volgende week weer. Hele leuke verrassing wie er dan komen. Daar ga ik nog helemaal niks over zeggen. Ja, ja, ja. Ook nog een beetje spannend. Het heeft iets te maken met de allergrootste band van Nederland, misschien. Dat hoor je volgende week. Nu nog de Maddock Street Preachers.